nog steeds druk in de regio door een paar ongelukken. Zo is er zojuist weer een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Breukelen is de vertraging een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt nieuwe Meer. Vanaf Watergaasmeer is de vertraging daardoor ook ruim een half uur. Op de N201 van Uithoren naar Hilversum bij Loenen drie kilometer en een kwartier oponthoud.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 bij uh, Zandvoort aan het uh, Woord. Zoals ik al zei, u kunt nog steeds reageren via de Facebook Zandvoort aan het Woord of hashtag Zandvoort aan het Woord op Twitter of natuurlijk bellen net 023 573 0393. Bij mij uh, te gast zijn Zaid en Annette van de Family of Christ Church. En wij gaan het heel even hebben over Pasen, over de paasvieringen en natuurlijk wat de, het geloof uh, momenteel nog kan bieden of mensen biedt. Uh, nu uh, zeiden jullie net uh, dat jullie zelf iets in de kerk misten... en dat wel graag wilden uh, uh, geven. Uh, wat was precies hetgene wat je miste? Uh, we misten eigenlijk in de kerk een beetje relatie. Uh, we misten uh, uh, fellowship, goede contacten, relatie. We elkaar zien, niet alleen op zondag, maar ook even toe... En voor elkaar daar zijn. Mm -hmm. Door de, de, de week. En, maar ook... Uh, een, een, een, een band met elkaar hebben. Voor, ja. Om daar te zijn. Als, als je nood bent. Of gebed nodig hebt. Uh, je ervaart echt dat je... Uh, vrienden hebt. Of en, uh, iets hebt en je, en je broer of je zus. Wat we, wat we noemen. Mm -hmm. ja. en, en, en jij Annette? Uh, ja, ik ervaar dat ook wel. Uh, ik moet zeggen... Als ik naar een kerk ging waar ik nooit geweest was... vond ik dat heel erg spannend. Mm -hmm. uh, soms dan stuur ik eerst zei om eens te kijken of het leuk was. Ja. Als ze aardig voor hem zijn, dan wilde ik wel een keertje mee. En ik vind dat mensen zo'n gevoel niet moeten hebben... als ze naar een kerk gaan. Ik vind dat ze juist moeten... Ja, het gevoel moeten ja. hebben dat ze in een warm bad stappen. Eh, ja. Dat ze oké okay zijn. Dat ze zichzelf mogen zijn. zijn. Dat ja. we niet kijken naar ja. hoe netjes ze gekleed zijn. Of eh, wat er in hun portemonnee zit. Maar dat ze gewoon welkom zijn. Mm -hmm. Dus meer echt... Het maakt niet uit waar, wat voor afkomst. Wat voor uh, laag je uit de bevolking ja. komt. Of je bent wel altijd welkom. Of leeftijd. Mm -hmm. Oudere mensen zijn ook welkom. We respecteren iedereen. We ja. houden van mensen. Dat, dat is heel mooi om te horen. Dan is het natuurlijk Pazen zometeen. En Pasen staat natuurlijk eigenlijk voor nou ja, de wederopstanding... maar eigenlijk ook een nieuw begin. Oorspronkelijk is het feest natuurlijk door de christenen overgenomen. Wat is voor jullie het nieuwe begin of de wederopstanding? Wat is daar van jullie voor nu, in deze moderne maatschappij, van belang? Ja... Uh... Ja, weet je, Pasen betekent eigenlijk dat Jezus mm -hmm. de dood overwon. Ja. He, men, hij werkte uh, doelbewust toe naar zijn dood. Hij kondigde zijn dood heel veel keren aan. Mm -hmm. En tegenwoordig, als je dat zou horen, zou je denken, nou, die, die persoon heeft een probleem. Mm -hmm. Maar Jezus <laughs> had geen probleem, hij had een doel voor ogen. Ja. Hij wist dat hij zichzelf vrijwillig zou opofferen voor het leven van anderen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat hij wilde doen. En dat is ook wat hij heeft gedaan. Maar het eindigde niet daar. Hij bewees ook dat hij de kracht had... om weer tot leven te komen. Mm -hmm. en, en dit is niet alleen voor hemzelf. Hij heeft door zijn dood gezorgd... dat dit mogelijk is voor alle mensen. Ja, Paz is inderdaad een, een begin. Als we kijken naar de geschiedenis van Pasen, dan zien we dat, dat dat is begonnen in Egypte... dat de Israëlieten het land Egypte verlaten hebben na jaren van slavernij. Mm -hmm. Dat was voor hen een begin van, van bevrijding. Yeah. Een nieuw leven. Mm -hmm. en, maar, maar ook tegenwoordig in 2019 zien we echt... dat mensen hebben, hebben het zwaar soms in het leven problemen en Iedereen heeft wat in het leven. Yeah. En dat, dat, God geeft ons gelukkig altijd een nieuw begin. Een begin van hoop. En dat is wat, wat we willen graag vieren met Pasen. Dat, dat is altijd hoop. Dat is een nieuw begin... En als je dat pakt, uh, met heel je hart dan, en, en je staat daarvoor open... dan is inderdaad een begin, een mooi begin. Mm -hmm. Een mooi begin. Mensen, we, we ontmoeten mensen soms op de straat. Want we, ik ga evangeliseren in Schaalkweek. En dan, dan spreken we met de mensen. En je hoort echt dat sommige, ook Nederlandse mensen... hebben het moeilijk soms. Mm -hmm. Echten, en sommige scheiding of, of uh, verliezen van een baan... En, maar er is gelukkig een nieuw begin. Een begin van hoop. Ja. Dat, uh, en en uh, uh, nou lopen de meeste kerken uh, een beetje leeg. Moet ik heel eerlijk zeggen. Tenminste, veel traditionele kerken lopen leeg. Ja. Is dat bij jullie ook zo? Ja, Hebben dat is u... de reden dat we ook in onze eigen buurt begonnen zijn. Mm -hmm. Want toen uh, mijn man zijn, uh, zijn theologische graad haalde... zeg maar, Toen ja. hadden ze iets van, nou, wat, waar gaan we beginnen? Waar, waar gaan we werken? Mm -hmm. Maar... Toen waren net bij ons in de buurt. was de katholieke kerk dicht. De Pinkste gemeente was verhuisd naar Haarlem Noord. En de andere kerken zaten ook bijna leeg. Toen dachten we, nou, volgens mij is het hier hard nodig. Ja, nou ja. Ja. ja. En jullie hebben een redelijk groot genootschap? Dat gaat de goede kant op. We, hebben, we zijn begonnen met één persoon. Dan is het vijf. En daarna tien. En daarna twintig. En dan nog meer. meer ja. het, het groeit. Het groeit. Ja. Jullie zijn een groeiende tegen de... Zeker. zeker. Eigenlijk tegen de, de, zeker. De, de, de ding in wat... Ja. De, de, want normaal gesproken zien we... Of tenminste, we zien bij veel andere kerken juist terugloop. Ja. Dat uh, jullie ja. zijn juist die daar tegenin gaan. Ja. Um, want ik, ik vraag het namelijk, omdat je ziet die terugloop in, in, in bij heel veel kerken over het algemeen. Uh, je ziet mensen ja. die afstand nemen, mede door individualisme en dergelijke, gebeurt ja. dat ook. Ja. Um, maar uh, bijvoorbeeld zo'n uh, evenement als The Passion, wat ja. aankomende uh, donderdag weer is. Ja. Um, dat, dat is immens populair. Er kijken meer dan een miljoen mensen naar The Passion. Ja. Dat, ja, ja. En dan heb ik het alleen nog over de mensen die live kijken. En dan heb ik het niet eens over mensen die het, zoals ik, meestal later terugkijken. Ja. Um, uh, wat is de verklaring voor jullie dat, dat zo'n evenement toch populair is? Ik denk dat er toch bij mensen enorme honger is mm -hmm. naar iets bovennatuurlijks, iets wat ze in hun leven kan helpen. Ja. Uh, omdat uh, een mens zonder dat... Uh, ja, zich ook niet altijd redden kan. Ja. En ik denk dat mensen toch ergens het gevoel hebben van... ik wil toch iets vinden wat mij in het leven kan helpen. Ja. Uh, of me troost kan geven, of me hè, hoop kan geven. Mm -hmm. En dat vinden ze toch in dat soort ja, het, uh, dingen. Het, het werk wat God deed, Jezus aan het kruis van God, God deed, is, is echt bijzonder. Want hij stierf voor ons. Iemand die stierf voor jou en die zegt... ik hou van je en ik wil je redden en ik wil je zonde vergeven... En straks hebben je eeuwig leven met mij, dat, dat is gewoon bijzonder. Ja. En dat dus heeft kracht op, op de mensen. Mm -hmm. En God heeft ons gemaakt. Wij zijn lichaam, en geest. En er is altijd een deel van ons, de geest, die verlangt naar God. Ja. De mensen verlangen hoe dan ook. Ook als ze de kerk verlaten of niet naar de kerk gaan. Verlangen, ze verlangen naar God. Ja. Er was een, een kerkvader, Augustinus, Die komt ook, ook uit Noord-Afrika. Mm -hmm. Uh, zoals ik. En hij zei, je, je ziel kan nooit rust hebben... totdat je God gevonden hebt. Mm -hmm. En dat, dat zijn wij. We blijven vanaf God zoeken. Dat, en denk, denkt u dat het daardoor momenteel... dat er zoveel mensen uh, um, eigenlijk ook zoekend zijn? Omdat je toch veel ziet... dat mensen, uh, nou ja, heel eerlijk, een beetje in de war raken. Uh, de laatste, nou ja, ik weet niet hoeveel jaar het al is... maar inmiddels wel 10, 20 jaar... Uh, zijn mensen toch behoorlijk aan het driften. Uh, mensen zeggen... Ik, ik ga niet meer naar de kerk, maar... en ik geloof niet, maar ik geloof wel in iets. Ja. En dan vraag ik me heel vaak af... wat is dat, dat, dat, dat iets? Is dat dan, zoals jullie... Uh, een, een geloof? Uh -huh. Of is het iets anders? Ja. Um, zien jullie die, die, die... ook in jullie eigen omgeving bedoel ik... zie je die, die drift van, van, van toch iets zoeken... maar het niet hebben? Ja, als je alleen al kijkt naar alle boeddha-beeldjes... in de tuin, hè? Dan <laughs> ja. denk van... Ja, ergens willen mensen graag iets vinden. Maar uh, ja, doordat ouders, grootouders, zeg maar, uh, de kerk een beetje zat zijn geworden... gaan ze juist niet daar. Nee. Terwijl ik denk van, oké, okay, de kerk heeft misschien ergens wat gemist. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat je het bij Jezus wel vinden moet. Ja, dat, maar is dat niet omdat heel veel kerken, ik, ik, ik durf helemaal niet heel erg te oordelen, want ik ben zelf absoluut niet verbonden aan een, een geloof, ik ben ook, mm. ook niet gelovig, um, maar is het ook niet een beetje omdat heel veel kerken een beetje um, in, in, in het verleden zijn blijven staan en niet meegegroeid zijn met een gedeelte van dus de moderne samenleving of moderne opvattingen? Uh, we zien soms ook de, de liturgie van de kerk die blijft gewoon achter. En, en die heeft een, een, een vorm, een traditioneel vorm, die niet past bij deze tijd. Mm -hmm. Maar de kern van het verhaal is eigenlijk het hart van de mens. Is, ja. is de mens. Uh, op, uh, krijgt wat hij, wat hij nodig heeft in de kerk. Hè? Sommige mensen zijn teleurgesteld. Ze vinden niet wat ze willen in de kerk. Maar het gaat eigenlijk om, om die relatie met Jezus. Mm -hmm. Een relatie met God. En als je gewoon. Uh, die relatie ontwikkelt met God door gebed of door de Bijbel te lezen of uh, door aanbidding, de liederen enzovoort, dan ik denk dat er is een groei en er is ook een verandering in ons leven. Dat brengt verandering in ons leven. Mm -hmm. en dit mens heeft de behoefte aan God en hij blijft zoeken naar God, hoe dan ook. Ja. Maar God is op zoek naar ons. Mm -hmm. God is achter ons elk moment van het leven ja. en hij blijft. Uh, omstandigheden creëren om uh -huh. ons te ontmoeten. En soms zijn er uh, goede om omstandigheden... soms zijn moeilijke omstandigheden. Uh -huh. Maar in die om omstandigheden uh, wil God ons ontmoeten... om zijn liefde te laten zien. Uh -huh. uh, ik, uh, sorry. En, en kunnen... kunnen um, um, het geloof niet in het algemeen, maar ook Pasen... kan dat een, een onderdeel zijn van mensens huidige uh, um, dagelijks leven... zonder dat daar... Uh, frictie inkomt? Uh, nou, weet ik niet. Dus, natuurlijk uh, kun je heel goed gelukkig zijn als gelovige... en met heel veel, heel veel mensen een goede relatie hebben. Of er nooit frictie komt, weet ik niet. Nee. Want je hebt natuurlijk toch bepaalde gewetensvragen. Het zijn soms dingen waarvan je zegt van... nou, hè, als ik met mijn collega's uh, gezellig aan het kletsen ben... en ik heb een hele goede band met ze... Maar op het moment dat zij zeggen, laten we eens naar een casino zijn... dan zeg ik, nou, ik wens ja. jullie veel plezier, maar hier haak ik even ja. af. Ja. Dus, maar dat hebben andere mensen ook. Want ieder mens heeft zo zijn voorkeuren en zijn meningen. En ik denk dat uh, dat ook goed is. Je bent daar ook natuurlijk vrij in. Ja. Mm -hmm. Maar ja, als, als, als gelovige ja, heb je natuurlijk ook een bepaalde grens... waarvan je zegt van, nou... Hier stopt het voor ja, mij. Hier aan de twelf. Snap ik. Dat, ja. dat begrijp ik heel goed. Uh, dan uh, uh, uh, uh, wil ik jullie nog uh, één ding vragen. Dat is van: is er iets wat jullie zelf de luisteraars, onze luisteraars, graag mee zouden willen geven voor of de komende tijd of juist in het algemeen? Wij hebben besloten in de Familie of Christ Church in Haarlem om een andere kerk te zijn. Niet wat we, niet dat we Iets, uh, een andere leer of een ander dogma uh, willen brengen. Maar we willen graag gewoon uh, iets van Jezus weerspiegelen. Mm -hmm. Hoe Jezus was. Als we naar Jezus kijken, dan zien we dat Jezus... Uh, de mensen aan genezen was. aan ja. uh, gratis. Mm -hmm. En bijzondere genezingen. Er uh, was mensen aan bevreden. Die uh, demonen, door demonen bezeten waren. En hij deed het ook met liefde. Alle liefde. Want hij ging soms lange afstanden... Mm -hmm. voor een persoon. Om die persoon te ontmoeten om die persoon te bevrijden, te zegenen enzovoort. Hij gaf eten aan de mensen ja. en heel veel. En hij was bezig met de kinderen, hij hield van de kinderen. Van... Hij had vrouwen behandeld met respect, enorm respect. Mm -hmm. He? het, je, je zag dat religieuze mensen waren echt die vrouwen... Die, vrouw, die, die, die, die wilden een vrouw stenigen. Maar Jezus was daar om haar juist liefde te geven. En dit, dit is wat we meest in het leven... en dit is wat we eigenlijk willen geven aan de mensen, mensen. in ja. de kerk. We willen graag daarvoor ja. zijn... Ja. Om de mensen die, die God zoeken, maar ook mensen die in nood zijn, te ontvangen met open armen. En dat, we zien soms echt mensen bij ons naar de kerk komen. En wij zeggen, dank u Heer. Dank mm -hmm. u God, want uh, dat is iemand die nu um, niet alleen ons ontmoet heeft, maar God via ons ontmoet heeft. Ja. En die ziet de persoon ook veranderen. Uh, we hebben niet zo lang geleden met, iemand, met een vrouw gebeden. Een Hollands vrouw. En, we zagen tranen komen. Het is een hoog opgeleid mevrouw. Mm -hmm. Hoog opgeleid. Ja. Dat is een goede man. Maar ja. er is altijd een behoefte aan God. Er is altijd iets in je leven waar je geen oplossing daarvoor hebt. Mm -hmm. Maar je hebt echt God nodig daarvoor. En dat was zo'n mooi moment om samen met haar te bidden. En dit is wat we doen eigenlijk daar. Nou, beste ja. luisteraars. Dus u hoort het uh, van Said uh, zelf, uh, dat zij uh, uh, u eigenlijk een soort familie willen uh, bieden. Uh, waar samen uh, Jezus en, en, en God het geloof wordt beleid. Uh, mocht u nou geïnteresseerd zijn in de family of Christ. Of Christ, Christ Church. Church. Ja. Uh, dan kunt u natuurlijk uh, dat op internet vinden... maar u kunt ook gewoon even naar onze Facebookpagina gaan. Daar komt zometeen de link te staan uh, naar de website... zodat uh, de, uh, uh, u alle gegevens van de kerk uh, ook heeft uh, kunnen vinden. Uh, is er nog iets bijzonders wat u uh, wilt melden? Ja, graag. Ik zou graag willen iets uh, toevoegen. Ik kreeg uh, een paar dagen geleden een mailtje van een Marokkaans vrouw... Mm -hmm. Uh, uit Rotterdam. En ik was ontzettend blij met het uh, mailtje. Want ze schrijft... Uh, ik schrijf u een brief... een mail, een e-mail. En, maar ik weet niet waarom, maar ik moet het toch doen. Ja. Schrijven ze. En nu hebben we echt een correspondentie. En die vrouw is ontzettend vrede. Want, uh, uh, we praten over... Oh, met, op, een, op een manier over God. En ze, ze had heel veel vragen over het geloof. Islamisch geloof. Maar ook... Uh, gewoon vragen over het leven mm -hmm. uh, aan God. en Ze is nu ontzettend op zover uh, dat ze zegt... ik wil graag een Bijbel lezen. Ja. En dat vind ik ontzettend uh, goed. Want uh, je ziet gewoon de mens uh, die keuzes kan maken... maar die elke God kan opzoeken over op zijn eigen manieren. Het gaat weg mm -hmm. naar de vrijheid eigenlijk. Ja, ja. ja amen. Is... Zoals de Egyptenaren waren... De, de, het volk van Israël was ja. op weg naar de vrijheid. Naar Israël. Uh, verlos van de farao. Zo worden wij ook met deze dagen verlost van, van al de problemen van het leven. Ja. Ja. We hebben problemen in het leven ook. Hè. Sommige mensen hebben gewoon mm -hmm. moeilijk. Maar uh, bij, als we bij God komen, dan hebben we ook een verlosser. Nou, en de redder, redder. ja. <laughs> Dat is een mooie laatste woorden, want we moeten er weer even uit voor de muziek. En heel erg bedankt voor jullie komst hier naar de studio, Graag, uh, toch hè? ondanks de drukte op de weg. Uh, ik uh, ga nu even over naar uh, weer de een paar nummers van de Passion. In het midden van de kring Waar ze je helemaal omringen En op het toppen van je kunnen Denk je soms opeens Je doet het niet voor hen Je doet het niet voor mij En zelfs niet voor jezelf Je bent de zin voorbij Ik denk nog steeds dat het kan Iedereen naast elkaar, soms droom ik ervan Jij hebt een donker hart, Die voelt je, je vaak verwaard Maar dat wil niet zeggen dat alles dan, alles dan, alles dan, alles dan Ook meteen zinloos is Want jij loopt nog niet zo hard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 altijd die angst dat het vreemd tot het breekt. Misschien ben ik wat naïef, misschien wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk, een gulzig verlangen maakt dat nou niet stuk.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 Laat mij in die wang. Laat mij in die wang. Jij loopt nog niet zo hard, maar een slechte start. Wil niet altijd zeggen dat alles dan, alles dan, alles dan, alles dan ook meteen over is. Dag meester. Heer, al laten alle anderen u in de steek. Ik zal u nooit in de steek laten. Petrus. Nooit. Voordat de ochtend valt, zul jij drie keer zeggen dat je me niet kent. Jij hebt een donker hart, voelt je vaak verwarmd, maar dat wil niet zeggen dat alles dan, alles dan, alles dan Een slechte start wil niet altijd zeggen dat alles dan, alles, dan, alles dan, alles dan over is. FM, het geluid van Zandvoort.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 hou een kamer voor je vrij Als het einde komt en ik dan bang ben mag ik dan bij jou Dat was Mag Ik Dan Bij jou met Jeroen van de Boom en Jim de Groot... Uh, van de Passion uit 2019. Uh, omdat natuurlijk vandaag mijn sidekick uh, Marijs Robes er niet is. Ik heb het al gezegd. Uh, zou zij normaal gesproken mij interviewen... Uh, over het bijzondere project wat ik met mijn uh, theatergezelschap... Uh, start hier in Zandvoort Verhalen in de Duinen. Echter omdat zij er niet is... ga ik uh, net zoals Theo van Gogh ooit deed op tv... me min of meer zelf interviewen. Het is misschien een beetje een klein ego-moment... maar daar wil ik u alvast mijn excuses voor aanbieden. Het is niet helemaal zo bedoeld. Nou ja, komende vrijdag, op Goede Vrijdag dus... Uh, start ik met mijn eigen theatercollectief Huis van Theater... met het bijzondere project Verhalen in de Duinen. Uh, nu als eerst vraag ik... Uh, als eerste vraag natuurlijk, wie ben ik? Nou, ik, uh, zoals de sommige vaste luisteraars uh, al weten... Uh, ben ik in mijn dagelijks leven acteur, theatermaker en schrijver. Uh, bij mijn geboorte ben ik namelijk gezegen, gezegend met één echt groot talent... en dat was acteren en theatermaken. En daarnaast nog een beetje toneelstukjes kunnen schrijven... Uh, kan ik eigenlijk niet zoveel meer. Uh, dus, uh, misschien het radiomaken uh, helpt een beetje. Ik uh, speelde in mijn jeugd al veel toneel en ben op den duur uh, naar de theateracademie in Amsterdam gegaan. Ik heb daar auditie gedaan en die waren niet makkelijk. Maar als een van de weinigen is het mij gelukt uh, dat, ik toen, uh, dat ze genoeg potentie in mij zagen. Nou, ja, tijdens de academie heb ik hier en daar al wat verenigingen geregisseerd... en speelde ik zo nu en dan in een vrije professionele productie. Na de academie viel ik echter wel in een diep gat omdat ik erachter kwam... dat je toen, uh, toen die tijd al en niet meer zomaar vast aan een theatergroep verbonden kon zijn. Dit leerde je toen die tijd nog wel zo op de uh, toneelschool: um, dat je gewoon naar uh, een uh, vaste productie of een vaste theatergezelschap daar gewoon in dienst zou kunnen. Nee, dat was niet meer zo. Wij moesten eigenlijk allemaal ZZP'er worden en uh, vooral kijken of je genoeg werk bij elkaar kon sprokkelen. Nou ja, de eerste jaren uh, na de toneelschool lukte me dat aardig goed. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij Stage Entertainment vrij veel gewerkt... Uh, en ging hier en daar uh, lesgeven op theaterscholen. Uh, echter, toen mijn, tong, toen mijn zoon werd geboren... ben ik echt radicaal het roer om gaan gooien. De musicalproducties die ik speelde... waren namelijk niet echt hetgene wat ik wilde. En het zorgde er ook voor dat ik, dat ik werkelijk bijna nooit thuis was. Ik moest... Uh, Eigenlijk uh, redelijk vroeg, om een uur of één moest ik meestal de deur uit. En ik kwam pas om een uur of twee s'nachts vaak thuis. Ik zag mijn kind zeer weinig en toen die tijd mijn vrouw ook weinig. Mede daardoor is mijn huwelijk niet helemaal goed gelopen. Nou toen ben ik samen met een goede vriend, Gert-Jan de Warm... ben ik toen een stichting gestart. En dat was toen die tijd Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties. We maakten toen diverse vlakke vloerproducties... zowel avondvoorstellingen als familievoorstellingen. En, en die speelden we in diverse... Uh, theatertjes. Uh, daarnaast uh, hadden we een eigen theaterschool in Woerden. Uh, dit was uh, vrij snel een groot succes. Vooral uh, de theaterschool in Woerden. Echter uh, kon ik door mijn uh, thuissituatie op een gegeven moment niet meer goed uh, beide dingen combineren. Uh, en ik moest toen echt voor mijn kind kiezen. Uh, daardoor heb ik mijn carrière als acteur en theatermaker uh, een beetje op een laag pitje gezet. En pas in het afgelopen jaar ben ik weer een nieuwe start begonnen. Een nieuwe start uh, past wel een beetje bij het huidige thema Pasen. Uh, in het teken van Pasen uh, en de wederopstanding... van Stichting Theater Huis van de Dromenproductie... gaan wij dan ook dus, uh, de eerste echte grotere productie uh, doen. Verhalen in de Duinen. Het is een project uh, van, uh, wat de hele zomer, of lente en zomer, gaat duren. Alle zon- en feestdagen zal er een verhalen in de Duinen zijn. Um, de, en het Stichting Theaterhuis van de Droomproducties zal de achterliggende organisatie zijn... die vastzit aan de, het theatercollectief uh, Huis van Theater. Um, wat is Huis van Theater? Nou, Huis van Theater is eigenlijk, uh, bestaat eigenlijk vooral uit mezelf en gert de Warm. Wij maken voorstellingen die vooral op scholen gespeeld worden... en tevens bieden wij uh, daarbij diverse workshops aan. Uh, we staan ervoor om theater en theatereducatie... ...te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking. Uh, mijn huisadres is ook dan tevens gewoon ook het vestigingsadres van het theatercollectief. En daardoor is het huis van theater gewoon in Zandvoort gevestigd. Zandvoort heeft dus een echt professioneel theatercollectief. Uh, daar is ook uh, het project Verhalen in de Duinen uit ontstaan... Uh, uh, zo hoort hij nog even wat meer over de verhalen in de duinen. Uh, en kom ik nog uh, met andere activiteiten die uh, dit weekend plaatsvinden. Oh nee, die heb ik natuurlijk al gehad. Wegens dat de gast er niet was. Daar moet ik wel goed op letten. Uh, u krijgt nu eerst nog even een stukje muziek. En dat is Charlie Luske met bloed, zweet en tranen uit The Passion van 2012. Judas worstelt met zijn gevoelens.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 Want straks nog mensen. zit achter jou aan, kom dan bij mij in de ruw te staan, tot jij mijn liefde voelt. Valt de avond met zijn sterrenpracht, en er is niemand die jouw leed verzaakt.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 Van de spijt En spelen vinden met een nieuw idee En zoals ik zoek jij voor altijd Ik maak je gelukkig Ik maak je dromen waar Ik doe alles voor je Tot jij mijn liefde voelt. Dat was Danny de Munk met Tot jij mijn liefde voelt van De Passion 2012. We hebben het natuurlijk over Pasen gehad en over het geloof. We hebben het nu over, wat, over verhalen in de duinen. Een nieuw project van mijn theatergezelschap Huis van Theater. Nou, wat is nou verhalen in de duinen? Het is een project waarbij bijna iedere zon- en feestdag... een acteur van Huis van Theater met een groepje mensen de duinen intrekt. En daar op een mooie plek in de natuur een verhaal gaat vertellen met inlevend spel. Het idee hiervoor is ontstaan omdat wij als theatercollectief terug zijn gegaan naar de basis van theater. Wat is theater en acteren nu eigenlijk? En wat heb je daarvoor nodig? En het antwoord daarop is eigenlijk vrij simpel. Theater is niets meer dan levendig en inlevend een verhaal vertellen. Hierdoor zijn wij gekomen op een vorm van vertelvoorstellingen... waar een, een verhaal, een, een, nee, één acteur een verhaal vertelt... en tegelijkertijd diverse personages zo'n... Uh, uh, van, van zo'n verhaal speelt. Dus één acteur speelt alle personages. Um, we maken dit soort voor, vertelvoorstellingen uh, voor uh, veel basisscholen... waar zij zeer geschikt voor zijn. Het is namelijk een leuke manier om leerlingen in aanraking te brengen... met literaire verhalen of mythes... waar dan ook nog extra educatieve waarden aan vastzitten... Uh, echter kregen we terug van de meesters en juffen... toen wij uh, vele scholen uh, speelden... Uh, dat zij de verhalen ook erg leuk vonden... en ze graag ook in een theater of dergelijke zouden zien. Nou, toen kwam, kwamen we op het idee om hier een apart project van te laten maken. Uh, we hebben voor Zandvoort gekozen omdat we er zelf gevestigd zijn... en hier eigenlijk redelijk weinig professioneel theater wordt gespeeld. Het meeste is in Haarlem in de grotere theaters... Uh, maar die vier mu muren van dat theater, die heb ik niet nodig. En licht, als ik een familievoorstelling maak, uh, een vertelvoorstelling maak... dan heb ik gewoon genoeg aan het licht van de zon. Uh, daarom hebben wij gekozen voor de unieke locatie, de Duinen... hier in uh, Zandvoort, de Kennemerduinen, Duinen... omdat je daar de omgeving kan van invloed zijn op uh, het verhaal en je eigenlijk iedere keer weer een echte andere voorstelling krijgt te zien... aangezien als het bewolkt is, ziet de voorstelling er anders uit. Als er een vogel heel hard gaat uh, schreeuwen tussendoor... dan zal de acteur erop reageren. En misschien gaat hij wel een keertje naar een andere plek in de duinen... dan dat de vorige voorstelling werd gegeven. Nou, ja, Omdat het paasweekend natuurlijk een weekend is... waar veel mensen iets met het gezin willen gaan doen... Uh, zijn we op het idee gekomen om dan te starten met dit project... De eerste voorstelling van verhalen in de duinen... zal dan ook op vrijdag 19 april om 12 uur zijn. Verder spelen we dit weekend nog op vrijdag 19e om 15 uur. Dus om 3 uur. En eerste paasdag om 12 uur en om 3 uur. En tweede paasdag ook om 12 en 3 uur. Zometeen vertel ik dan nog even... Uh, welke uh, voorstelling de eerste voorstelling zal zijn uh, van het project Verhalen in de Duinen. Maar eerst komt hier dan nog even omarmen met Jan Dullen en Stanley Beurlesen. Een uitgestoken hand. En het lijkt me in het donker, en het spot met mijn verstand. Hier sta ik met een uitgestoken hand. Water, te maken. De dat was uh, omarmen met uh, jan uh, dulles en Stanley Burleson uh, uit The Passion uit 2012. Uh, nou zijn we uh, uh, terug met Zandvoort aan het woord natuurlijk... en ik zit hier met vooral mezelf... Uh, en over uh, verhalen in de duinen uh, te vertellen... aangezien dat mijn eigen project is... het uh, theaterproject is hier in Zandvoort. Nou, uh, als eerste voorstelling dit weekend, het hele paasweekend... Uh, alleen op zaterdag niet... Uh, Um, zal Huis van Theater um, uh, het verhaal in de Duinen gaan spelen. En het eerste voorstelling, vertelvoorstelling is namelijk... De Griezels naar het bekende boek van Daal. Um, ik ben zelf de acteur van, dit, uh, van deze voorstelling. En ik speel hem... Um, um, um, Voortdurend uh, wisselend uh, tussen, dus schakelend tussen de diverse personages. Uh, namelijk meneer en mevrouw, uh, meneer en mevrouw Griezel. Uh, Aapje Huppelupup... En natuurlijk uh, de rolmopsvogel. Uh, uh, de voorstellingen zijn te zien in de Kennermduinen. Uh, daarom, uh, en omdat we daar niet een vaste afspreekplek kunnen uh, vinden. hebben we besloten om uh, te verzamelen bij het parkeerterrein van Sushi Restaurant Izumi. Uh, wel moet ik daarbij aangeven. Geven dat u natuurlijk als u hier naartoe wil uh, dat u even uh, parkeren uh, voor uw eigen. Uh uh, het, voor uw eigen risico is. Dus uh, of u op het parkeerterrein zelf van Izumi mag parkeren, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, misschien als u na de voorstelling bij hun gaat eten, vinden ze het niet zo erg. Uh, natuurlijk. En als u uh, uh, daarnaast zijn er genoeg parkeerplekken wel in de omgeving. Uh, sommige zijn betaald, sommige niet, maar dat is wel voor uw eigen uh, rekening natuurlijk. Uh, wij nemen daar als huis van theater geen verantwoordelijkheid voor. Uh, nou zal ik u dan uh, het verhaal van meneer en mevrouw Griesel ga ik dus dan vertellen uh, door middel door uh, in de huid van de diverse personages te kruipen. En we hebben ook een klein beetje uh, live muziek. Uh, alle informatie over de verhalen in de duinen uh, en ook de toekomstige verhalen in de duinen, want het is natuurlijk elke zondag en uh, alle feestdagen. Uh, die, die uh, informatie kunt u vinden op www.huisvantheater.nl. Dus www.huisvantheater.nl. Ik ga deze informatie ook op onze Facebook uh, pagina Zandvoort aan het woord zetten, zodat u het direct kan vinden. Uh, daarbij moet ik u uh, aangeven dat het is niet heel duur is als u met een hele gezin wil gaan. Uh, het kost slechts 4,50 euro per kaartje per persoon. Um, en u kunt de kaartjes direct bestellen... en via Ideal betalen via onze website www.huisvanteater.nl. Um, ook kunt u natuurlijk kaartjes bij de Verzamenplek kopen. Echter moeten wij u dan wel aangeven dat wij geen pinmogelijkheden hebben... en wij ook geen wisselgeld meenemen. Dus neem dan zo gepast mogelijk geld mee... Uh, zodat u uh, direct dat aan de acteur, in dit geval mij, kan betalen. Uh, mocht, u nu onverhoopt, uh, mocht het nu onverhoopt heel slecht weer worden... wat er niet voorspeld wordt... het wordt voorspeld dat het paasweekend heel erg zonnig wordt... maar stel dat het nou toch heel hard gaat regenen... dan wordt de voorstelling uh, wel afgezegd. Uh, het is alleen wel zo dat de mensen die dan online kaartjes hebben gekocht... die krijgen dan gewoon automatisch hun geld teruggestort. Uh, dus uh, ik wil u uh, uh, graag allemaal zien bij uh, Verhalen in de Duinen uh, van Huis van Theater... Uh. En uh, u kunt alles vinden op www.huisvanteater.nl uh, Dit was dan voor deze week Zandvoort aan het woord. Sorry voor het rommeligeheid, uh, maar ja, de gasten stonden in de file. Dus het moest even een beetje omgegooid worden. Uh, zometeen hebben we na het nieuws en de reclame... begint natuurlijk het programma 1 op 1 ZFM weer. Uh, vandaag hebben we Martijn Hendricks te gast. En hij is fractievoorzitter van de VVD in Zandvoort. Uh, volgende week is bij Zandvoort aan het woord Marije Strobosser weer. En dan gaan we het hebben over de wildgroei... van de vele mental coaches. Ook hier in Zandvoort is daar namelijk sprake van. Uh, ik wens u een hele fijne week. En voor de mensen die naar ZFM 1 op 1 ZFM gaan luisteren... zometeen, u ziet mij zo terug. No one but you got me feeling this way.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 Sipping a whiskey need, highest floor of the power. Liberty never